Psalm 121 Een bedevaartslied Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Heere kent mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Hij zal voorkomen dat u valt, want hij is uw beschermer en slaapt nooit. Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heere is uw beschermer. Zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u. Zondag maand kunnen u kwaad doen. Altijd is Hij bij u. De Heere beschermt u tegen elk kwaad. Hij beschermt uw leven. De Heere beschermt u waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd tot in eeuwigheid.